Christian Bonenbarker met het NOS journaal. De politie heeft na het schietdagen gekregen in de medische gegevens van dader Tristan van der Vlis. De GGZ wilde het dossier niet geven. De politie deed een eigen onderzoek en concludeert dat van der Vlis schizofreen was. Hij schoot zes mensen dood naar eigen zeggen om God te straffen. Verschillende instanties wisten dat van der Vlis psychische problemen had en in het bezit was van wapenvergunningen, maar niemand ondernam actie. Alle politiekorpsen gaan nu de verleende vergunningen opnieuw bekijken. In Brussel wordt topoverleg gevoerd over de schuldencrisis in de eurolanden. De ministers van Financiën praten niet alleen over de tweede miljardenlening aan Griekenland, maar ook over de zorgelijke situatie in Italië. Bondskanselier Merkel zei dat ze er alle vertrouwen in heeft dat Italië zijn begrotingstekort zal weten te verlagen. Het Openbaar Ministerie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat een Turkse Nederlander in een cel is overleden door politiegeweld. De dood van de 22-jarige Heemskerker heeft in Turkije voor veel ophef gezorgd. De man was wegens agressie aangehouden in een snackbar in Beverwijk. In de politiecel werd hij onwel. Hij overleed later in het ziekenhuis. Familieleden zeggen dat hij is gemarteld.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 De Franse Justitie is een vooronderzoek begonnen naar de aanrijding in de Tour... waarbij Johnny Hogerland en Juan Antonio Fletcher gewond raakten. Een auto van de Franse televisie reed de renners van de weg. Hogerland vloog in het prikkeldraad. Hij reed de etappe uit met diepe snijwonden. De tourdirectie heeft zowel de auto als de bestuurder uit de ronde van Frankrijk gezet. Het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst zonnig, maar smiddags toenemende bewolking door 22 tot 25 graden. Dit was het ene. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Files in de Randstad staan onder meer op de A1 richting Amsterdam. Tussen de ten Diemen en Watergasmeer 3 kilometer. A4 naar Den Haag, bij Zoetouwoude Rijndijk ook 3 op de Ring Amsterdam de A10 richting Zaanstad voor de Koentenon 4 kilometer. En tussen Oud-Zuid en Knopend Watergasmeer 5 kilometer na een ongeluk. A13 naar Rotterdam 3 kilometer voor Knopend Kleinpolderplein. A15 Europort richting Gorkum voor het Knopend Vaanplein 3. Verderop bij Papendrecht 2 kilometer. A20 naar Gouda 3 kilometer bij Rotterdam-Krooswijk. A27 vanuit Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum 3. En op de A28 Utrecht naar Amersfoort. Daar staat de dus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 Zandvoort. Zandvoort. heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. ZOMERHITS. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de muziekboulevard. Do you want to go to the place nee? I'm going down, down, down. Yo. Get you. Can't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 Op het witte is veel te vroeg voorbij, want de passie is bedaard.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 Dat dat dat va bene. Si tu la parla dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat ai dat dat dat dat dat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 thing Vandaag in de zon, zon, zon, vroeg in de ochtend. Mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Met aan de hand, hand, hand, de liefde roept me.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 Je houdt eens niet van